Artsen zonder grenzen zegt diep geschokt te zijn door de aanval en het verlies van de drie medewerkers. Een 15-jarige jongen heeft gisteren in de Australische stad Sydney een medewerker van de politie doodgeschoten. De jongen kwam kort daarna om het leven bij een schietpartij met agenten. Volgens de autoriteiten gaat het om een terreuraanslag gericht tegen de Australische politie. Het slachtoffer was geen agent, maar werkte als boekhouder bij de politie. De dader is geboren in Iran en is van Iraaks-Koerdische afkomst. Hij was niet bekend bij de autoriteiten. In Guatemala zijn zeker 30 mensen omgekomen na een aardverschuiving. Zo'n 450 mensen worden nog vermist. In een plaatsje ten zuidoosten van Guatemala stad werd een hele wijk weggevaagd. Hevige regen zorgde ervoor dat het plaatsje werd overspoeld door modder en rotsblokken. Honderden reddingswerkers zoeken in het puin nog naar overlevenden... 34 mensen zijn inmiddels levend onder het puin vandaan gehaald. In een Belgische gevangenis zijn enkele tientallen gevangenen gisteravond in opstand gekomen. Dat gebeurde in Hoogstraten, vlak over de grens bij Breda. Twee groepen van elk ongeveer 40 gevangenen weigerden na het luchten terug te keren naar hun cel. Na ingrijpen van de politie was de situatie rond middernacht weer onder controle... De reden voor de opstand is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk heeft de actie iets te maken met nieuwe regels voor het luchten... die de Belgische gevangenis wil invoeren. Het weer in het noorden kan plaatselijk wat mist voorkomen... maar het wordt vandaag een zonnige dag. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal. DFM, verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen file. U heeft een bril nodig.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 Zandvoort Zandvoort heeft het, het. het. al 25 heeft. jaar en jij beleeft het. C in 2015 al 25 jaar live met. Met. met nu, nu. leeft. We gaan beginnen. Ik zeg we gaan beginnen. Is ah. Ah. Dit is een uh, belangrijk moment het, maar het, het einde van de Maar hooguit het begin. Oké, ik was te snel met de knopjes. Klopt er niet helemaal. Goed, goedemorgen. Toepak leeft op de de fijne toestel op aanstaan. En het is een beetje mistig in Nederland. En dat bewijst altijd weer dat het heel mooi weer gaat worden, toch? Jazeker. Ja. Oh. Nou, we zijn alweer compleet. Vorige week moest je half half uurtje eerder weg. Wat moest ja. je nou ook weer doen? Want we waren het helemaal weer vergeten. Je, moet iets met de... oh, je had iets met de participatiesamenleving. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee, niet? Helemaal... nee het was voor mezelf het was een uh, lezing over sarcoïdose door een longarts in Haarlem. Oké. Okay. Allerlei vragen en zo. Het, het was heel prettig. Het is okay. prettig als uh, ja, patiënt wil ik mezelf niet echt noemen, maar... Nee toch een beetje... dat een dokter tijd voor je heeft op dat moment. Ja, dat moest, je gewoon... nog, moest je nog een tientje betalen, eigen bijdrage Nee, niet eens. Als je, als je door werd verbonden, verstuurd, dan uh, je was ook. het 50. Nee, dat, 50? dat deed hij niet. Maar oh. het was wel heel, heel prettig om te zijn. Door werd verbonden, hoor mij dan. Dus je bent met lotgenoten, zit je samen in een ruimte... en uh, dan denk je echt, dan zit er erbij. Dat je denkt van, wow, ik ben toch blij dat ik uh, oh. dus zo ver nooit gekomen ben. Nee, dan nee weet je, dat of is gewoon moet zo. ik nog zo ver komen? Oh ja, dat is ook altijd... Het is ik ga, een beetje eng, allemaal. Ik ga je weg. Al die ellende bij elkaar. Wat verdorie waar ja. ik allemaal naartoe Of weet ik allemaal niet. Goed, het is de zaterdagmorgen. Het is een week vol gebeurtenissen natuurlijk. Laten we moeten even kijken wat er allemaal speelt. En we hebben ook een paar leuke plaatjes natuurlijk weer uitgezocht. Even één ding. Wat, is ons bezig, wat heeft ons bezig gehouden afgelopen week? Ja, e even kort zo, even dat je denkt... Nou, dat is echt nou... Ja, alle ministers... Uh, ja, de een zoontje. Zo. Echt, het, uh, Mansfield. Nou ja, niet James Mansfield. Die zien niet meer natuurlijk, maar Mansfield. Och, Mansfield. <laughs> Mansfield. Yes. En natuurlijk, uh, Art van de Steur, hij is diep door het stoffen gegaan. Ja, ja terecht, terecht. Terecht, zeg. Helemaal fout gecommuniceerd. En wie was die derde nou ook weer? Was nog een minister die niet helemaal goed had uh, gefunctioneerd. Um. Uh, je, je had dat verhaal van, uh, van uh, Wouter de Graaf, zeg. dat was een pakketbakker. Ja, Wouter uh, <laughs> Borst, niet zo'n tijdje uitbeest. <laughs> ja, die, nee, die is uh, van de AMC, maar die was wel de, de, in het nieuws. Uh, ja? Uh, die week ervoor over de van de Graaf. Oh. Van de Graaf. Volgers van de G. Vo ja, Volgers van ja, de, de G. Ja, we geven niet de gedeelte. Ja, dat, dat was de art van de steun. Er nou, was nog een minister. Ja. Ik ben er vergeten welke minister nou precies uh, op de grond vuur lag. Maar goed, ze hebben allemaal excuses aangeboden en ze mogen allemaal door. Ja, dames en heren. Maar weer. Als maar we even zei... doen, wat denk je dat dat kost? Uh, ja. Precies. Ja, het oh, dus ja, oh, gaat hier over geld. Maar geef moet je een lijn trekken. Ja. Dus de grens bereikt gewoon. Ook al, je, ook al is je geld op en zo. Uh, ja, dat weet ik ook allemaal niet. Nou goed, en dan hopen we over Syrië natuurlijk. Wie, uh, wie, wie, wie, wie helpt wie en zo. Rusland is nu ook ingestapt en die gaat Assad helpen. Maar het bombardeert niet alleen IS-doelen. Maar ook doelen waar, uh, waar wij eigenlijk een beetje ruzie mee hebben geloof ik. Dus het is nog een beetje een zootje. Hey, de, de tegenstanders van Assad. Ja, uh. ja het zoiets is er. Maar die, die werken ook wel weer mee. Met ons schijnt het. Ja. Dus, dus dat, dat vind nu helemaal goed op één lijn. Maar goed. Misschien dan maar een toepassend plaatje Alabama Shakes, ook uit Alabama natuurlijk. En I don't wanna fight, mijn lijn don't cross them lines Right. En uh, afgelopen week was er niet weer in gisteren, of dat in uh, staat Oregon, dat er weer een lood. Ja. En ja. dan ook weer die foto op de televisie... Ga die foto even weg, Gooi, man. Scheur die foto, weet je. Idioot. Gewoon om die foto dan weer te laten zien van die man... die dan uh, zoveel mensen heeft neergezocht... over tien leerlingen op een school die christen waren of zoiets. Dan krijg je de ja. wapenwetloop weer in, uh, in Amerika. Wordt weer onder de loep genomen. En ik moet zeggen... de Barack Obama gaat steeds... trager praten. Is dat je ook... opgevallen... Dat ja, die misschien dat ik daardoor extrele, potentiële mensen die met, met kogels huilen ja? te, uh, ontmoedigen. Ontmoedigen, door zo traag te rustig praten. Rustig te praten, want dat, nou, doen, ik... dat doen mensen vaak tegen mensen die in paniek zijn. Ik denk dat het rustig dus... aan. Ja, ja, ik vind het heel moeilijk om rustig te praten, maar het is wel... Uh, misschien is het een beetje moeilijk statement. om rustig te praten? Je ja, het is ja. moeilijk om rustig te praten. Ik, ik, vind, ik ja. heb ja, daar nooit ja, ja, van. Nee. <laughs> maar, <laughs> <laughs> nee, maar het is misschien de te dense om me weer eens even goed na te denken en te luisteren... wat ik zeg. Dit zijn belangrijke woorden. En uh, wat, wat zei hij nou ook alweer? Uh, Somehow this has become routine. Ja, dat rondschieten naar Amerika. Dat wordt gewoon gewoonte. En hij zegt, was, we hebben heel veel mensen... met een verstandelijke beperking, maar we zijn het enige land... waar zoveel wapens rond hangen. Ja, het was echt bizar. Zou 300, nee, 300 ja, meer miljoen? Dan, meer dan één per inwoner. Was ja, het. ja. Oh. dus er zijn meer wapens... dan inwoners. Maar sowieso, ja, hij zegt... Ja, we strijden heel hard tegen, tegen terrorisme en zo. Ja. Nou, als je die cijfers naast... de cijfers van het aantal... mensen die overlijden... door wapens... Uh... Ook ongelukken, hè? Want er worden heel veel ongelukken veroorzaken... Ja. Die, uh, door kinderen die zo'n wapen weer vinden en maar zo. Maar die, die, die aantallen, dat is echt... ik geloof... Dat je dat er, nou, Ik weet even niet meer de aantallen van. De nee, het was echt, we gaan ze opzoeken? 30.0 driehonderdduizend ja. was zo En hij riep ook op z, een nieuwszender. Dat was even een leuk stukje van luister. Have news organizations tally up the number of Americans who've been killed through terrorist attacks over the last decade and the number of Americans who've been killed by gun violence? En, hij riep dus uh, alle media op om uit te zoeken hoeveel mensen zijn er nou zeg maar dood te gaan de afgelopen tien jaar? Beschikbarend. echt. 300.000, 400.000 mensen of zo. Het is echt bizar. Maar goed, dan komt dus de, de waterwet... nee, de wapenhandel in Amerika op gang. En die zegt dan van die hele wijze woorden zoals dit. The only thing that stops a bad guy with a gun... is a good guy with a gun. Nou, dat ben je er, hè? Huppakee, ja, maar if the opgelost. bad guy doesn't have a gun, he can't shoot. Uh, ja, maar ja, er zijn altijd gekken die wel een wapen hebben... en die moeten worden tegengehouden met een... Met een wapen. Ja, maar hier zie je, ja. he, want ik, heb, ik heb een bericht over gemaakt. Het is al een paar jaar oud hoor. Want ja. toen was er ook een schietpartij in Newton, Connecticut. Ja. En dat was dus ook 20 uh, uh, uh, uh, uh, kinderen en zes volwassenen waren doodgeschoten. Door de 20-jarige twintigjarige Adam Lanza. Ja. Dat is dus weer, dat is weer iets anders dan die uh, school, die andere school. Maar hij zegt, jaarlijks worden in Amerika 35 mensen vermoord met een vuurwapen. En in Amerika zijn het er 12.000. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus, nou ja, goed. dus 32 per dag. Ik dus vind drie echt... minder dan voor het verjaar in, uh, in Groot-Brittannië is. De ja. stap die uh, Barack Obama en... nu maakt... is wel heel duidelijk dat hij er gewoon echt... hij wil het veranderen. Dat vind ik wel mooi. Ja. Want uh, als hij dat nog in gang kan zetten... voordat hij uiteindelijk straks... Uh, het, stel je voor dat Donald Trump aan de macht komt. Mijn god. Hij is heel erg voor de wapens. Ja, dat denk ik wel, ja. Ik heb ja. zo'n vermoeden van wel. Ja, ja. ja hij Volgens heeft ook mij... een hoop beveiliging op degene altijd. Echt, Donald Trump. Echt, die heeft zoiets van... Uh, care of my property, weet je. Ja. Ja. Dat is echt ja. voor zich, jongens. Maar daar komt het ook van. Komt er voorop? op. Ja. Hier heb je voor gewerkt en daar mag je best wel beschermen. Dus dat is wel een beetje Ik eng. vind nog steeds dat ze Richard Branson... Uh, ja. van uh, Virgin. Ja. Dat zou een hele goede president zijn. die mooie zijn. blonde haar. Oh nee, ah. dat zijn grijze dan eigenlijk. Ja, maar dat wel inmiddels wel. Engel. Maar we ja. mag ik nog even wat zeggen? Want het schijnt ja. dus dat in... Uh, in uh, uh, Verenigd Koninkrijk, ja. Engeland dus... dat die hebben de handvuurwapens verboden in 1996. Want daar was de schietpartij op een basisschool. Toen was er dus ook een padvinderleider. Een padvinderleider. Ja. Die schoot 16 kleuters en een onderwijs. Ze rest neer in Schotse Dunblane. En uh, denk ik van wauw, en, en Nederland, daar worden dus drie keer vaker moorden met vuurwapens gepleegd dan in, in Engeland, toch weer? Oké. Okay. Ja, Amsterdam is natuurlijk ook volgens mij wel een. Nee. Uh, Amsterdam is een aparte. Een hoofdstad voor de drugs ja. en toestanden. Het is een, in, een apart uh... land ook, Amsterdam. Ja, ja. oh ja. Ja, ik ja. kom uit Nederland. Dat, dat denken veel Amsterdam en zo. Ja, die zeggen gelijk als je over Nederland begint, Amsterdam. Nee, Amsterdam is iets heel iets apart. Daar ga je niet zomaar worden zeggen. Dat is levensgevaarlijk. Goed. Een nieuw beentje dat heet uh, Angels of Dead. En er zit een zangering van de Queen of the Motherfucking Story. En het is apart. Het is een hey, beetje humoristisch. Hey, uh, sorry, ik voel het hier zo. You blah. didn't want to scrap, but then you got the itch. You only wanted snow, but you got the witch. You know you always.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 Een komte plaat dit US Girl en Window Shades. Lijkt niet dat je twee platen op elkaar hoort. Dut, dut, dut, dut, dut. Nou ja, goed, daar zal wel goed over naaf. Dus... Of ze hadden een slechte producent, dus dat zou ook kunnen. Op maandagochtend gemaakt, dat is niet zoveel tijd, inderdaad. Het is wel klaar joh. afmixen en hup, de markt op. Nou, ja, ik vind hem leuk. Goed, dit heet dus Windows of Shade of De nieuwe single: of nou, eigenlijk ja, het is wel de nieuwe single: Eagles of Dead. Daar zit de zanger van de Queen of the Stone Age in, en dat heet Complicity. En ik vind het leuk. Dit is een hele strak videoclip. die heel mooi geregisseerd. Toch wel iets anders dan uh, de muziek van Quinus de Zonen. Het is altijd heel. Beetje luguber. Altijd heel apart ziet het eruit. En dit is uh, echt een beetje gestyled. Heel apart. Goed. De zaterdagmorgen hier bij Toebakleef. Fijn dat Toesel op aanstaan. En wij nemen altijd even wat maffe berichten met u door. En ik zag jij net al een beetje lachen. Wat, wat had je nou weer? Ja, heb te lezen? Nee, allemaal? Ik had een of andere... Uh, filmpje van een, van een meisje die ja? wilde graag een, een mobiele telefoon van haar, van haar vriendje ja? hebben. Ja? Dat je al denkt van, ja, hoe kun je daarover zullen? Nou, die kreeg ze niet, werd ze boos, werd ze nog boos, werd ze ja? nog boos. En op een gegeven moment dacht ze, nou, de enige oplossing die ik nu nog heb, ik ben zo boos, ja? ik trek mijn kleren uit. Ik zeg, het is altijd een oplossing. Altijd, ik vind hem goed. Ja, als, maar, als, nou, als het met uh, je vrouw op leeftijd is hoor, anders hoeven ze niet, maar... Uh... Nou ja, ze was, uh, ze, het was legaal. Dus, het uh, was legaal, oké. Okay. Dus, uh, en ging ze naar de straat op? Nou ja, ze stonden dus gewoon ergens buiten in een winkelcentrum. Ja? Yeah? dat, dat is zijn beveiligingscamera's waar je het op <laughs> yes. zag. Ja. En uh, ja, ze trok gewoon al de kleren uit. Nou ja, dat, uh, dat vriendje die duwde er aan de kant van, ja, doe nog aan. Wat fuck man, zullen we er op? ze probeerde hem ook uit te kleden. Dat je echt denkt van, oké, okay, waar ging dit, gaat dit precies heen? Yes. Echt? Nou ja, uiteindelijk is die vriend weggelopen. had ah, zij geen telefoon. Dat heb ik ze zeggen. Is, dat, uh, is het nog aan tussen hun? Dat is ja. de vraag. Ja, dat, uh, dat, dat is niet te zien om de. Oh, hoe irritant is dat? Uh, op zo'n manier, je. Echt zo'n tantrum, hè? Dat je zo'n driftbuik krijgt. Ja. Ik wil het. Ik wil, maar het, het, ik wil het, het, nu. het. Het klinkt alsof je met je moeder dan naar een winkel gaat, niet met je vriend. Nou, nee. Ik weet niet. Maar. Oh. Je, ja. Dat je ging, dat, dat, dat het je moeder was die zich uitkleedde. Nee, nou, nee, nee, nee. nee, sorry, maar mijn je moeder je doet het. dat niet hoor. Ja, ik had het er gisteravond nog wat iemand over: dat er gewoon, dat zijn best uh, mensen. en die, die zijn er gewoon altijd best wel verwend geweest in hun jeugd. Ja. En dan, die vinden het gewoon ook heel normaal dat de wereld om hen draait. Ja, dat gaat dat, dat je dat mij? niet snapt. Nee. Ik heb toch recht op een telefoon? Want ik ben mij. En dus ja, ja. kom. Nou ja, ja, die heb je er wel tussen. En dat deed er vaak eentje van. Ja, en, eh, Die goos, Die gozer stond er echt na. Zo van... Hey man, no, what, what, what the fuck, man. man. Ja. Precies. Dus hey, is het jammer, is zo er lekker van rijden, Alles was afgebleurd. Sorry? Sorry? Alles was afgebleurd. Dus dat ja. is weer een ah, beetje jammer van het zo. Dat is wel weer een jammer. Ja, maar zo, zo, zo, dat is toch geen normale relatie? Dat ik moest de, af, op. Ik, ik stap oh, er even over Is dat niet normaal? Ik vind het geen normale relatie, zo. Nee, maar het is een Zorg dat ik je gewoon eens... zoveel verdient dat je niet afhankelijk bent van die man ga even een beetje Marie wordt oh, wijzer doen. Jeetje. Zorg dat jij zo goed verdient dat je gewoon zelf je telefoon kan. Oh, gaf. Uh -oh. Ben jij wie correct, we, hè? We hebben een feminist in de zaal. zeker. We hebben een ja. feminist in de zaal. Zeker. Je hoeft je toch niet zo te verlagen. Afgelopen, dat je inderdaad je, je kleren uit. Afgelopen week zag ik een video. Ik zag het op, uh, inter, uh, op uh, jeugdjournaal. Dat is een beetje niveau. Dan snap ik het allemaal niet. Daar kijk ik altijd naar. En uh, daar was een goos die... Wat, een filmpje was je opnemen. Uh, een hashtag was je aan het opnemen voor zijn uh, site. En toen kwam er een aardbeving. Zo leuk dat re, hoe je dan reageert. Holy oh, shit dat was gewoon een fucking aardbeving volgens mij. Holy oh, shit, dat was een fucking aardbeving. Ja, hij is nog... viral gelijk. Uh, Komt hij later nog een keer terug. Ja, jullie zaten net gewoon echt freaking bij een aardbeving. Echt zo sukkelig vind ik dit klinken. Dat ja, is een heel jong gastje, toch? Ja, hij is toch 12 of zo. Fucking aardbeving, <laughs> ja. Praat gewoon man. Ja. Dat ben ik echt bejaard aan het worden. Is dat het? Ja. ja nog iets anders eh, wat jou ook ja. viel uh, Jolande? Ja, de, het schijnt dus dat de zelfrijdende auto's van Google... die krijgen een rauw randje... Niet gewoon het echter met een mooi kleurtje, maar nee? de tech-gigant... die leert als de computer een meer menselijke interpretatie van de verkeersregels. Zo zullen de bochten door de zelfrijdende voertuigen vaker worden afgesneden... en bestaat, dat de, kansen, nee? bestaat de kans toch dat de auto's inhalen bij een doorgetrokken streep. Ja, weet je, het schijnt dat de verhuftering door Google toch door veiligheid is ingegeven... want deze auto's zijn iets te voorzichtig... Zo gaan ze nou ook bij zelf uh, bij potentieel gevaarlijke situaties. Yeah. BAM, dan is er een die rem. En er zijn dus gewoon al zoveel, in twaalf gevallen is al een andere weggebruiker op de achterkant van de Google-auto geklapt. Het is eigenlijk dat zijn een, beetje, zijn een beetje bejaarde rijders. Ja, maar dat is ook van ja. ho, gelijk stopt hij. Ja, maar, maar, maar bejaarde rijders die wel nog weten dat je niet op een fietspad moet rijden. Ja. Nee, nee oké, okay, die heb je er ook bij. Maar goed, ja, maar ja hoe, hoe reageert hij, nou, dat is de vraag, hoe reageert hij erop op het moment dus maar, dat, een weg, uh, dat je een wegomlegging hebt, zoals nu op de, op de zeeweg, dat je dan op die andere helft moet gaan rijden. Ja. Misschien dat hij dan heeft van oh, ja, maar, alle alarmen dat, gaan af, dat ja, kan helemaal ja, nee, niet. Nee, dat moet, maar dat moet dus Zeg maar, want dat is, dat is nog de grootste uitdaging. Kijk, we hebben die 3D kaarten. Die ja. worden nu door TomTom Tom onder andere gemaakt. Ja. En door Google, uiteraard. Um, en daar staat alles in. Daar, dat is dus een kaart die ook aangeeft. Ach, helemaal van, Hier, hier moet, moet je voorrang geven. Maar die, dan echt, die moet dan bijna dagelijks worden ja, nou Ja, en op het moment dat sowieso alle sensoren van die auto's... gaan uiteindelijk met elkaar in contact staan... Uh, om, uh, en zoals ze op de weg, hè, geloof ik ook. Ja, he? en als ze ja. dan drie keer zeg maar, iets, iets voelen, zeg maar. Bijvoorbeeld, er zit hier een gat in de weg. Ja. Yeah. Dan wordt dat uiteindelijk in het de, in de hele systeem geüpdate. Hier zit een gat in de weg. Oh, oké. Okay. Ja, en en dat maar... gaat ook naar alle andere auto's. Ja, dat gaat dan naar oh, alle wow. auto's. Dus het is een gezamenlijk brein. Ja, oh, dat, okay. dat moet ook. Oeh, dat is wel heel erg en, dus, hè? Dus je dus uh, hoeft eigenlijk maar één iemand omlaag te vallen en dan weet de rest van de wereld. Ja. Ook, eh, ja wow. Nou, eigenlijk drie. drie. Want, ze moeten het het moet moet moet gecheckt worden. Het moet drie keer. gecheckt worden. Ze worden steeds een beetje voorzichtiger. Dus ja. het zijn zelflerende computers. Maar dus, dat betekent dus ook dat de ja. uh, die zijn van tevoren bekend. Dus die routes moeten van tevoren uitgezet worden. En die moeten dus meteen in die kaarten worden gezet, zodat als jij ja. daar komt aanrijden, dat die, dat die weet dat hij eromheen moet. Okay. Oh ja. Er zit best wel nog wat achter. hè? Ja, er zit eh, er, Het is niet even zo, die auto. Oh, die heeft een sensortje. Oh, die rijdt hier even. Ik, ik had het heel anders verwacht. Iets ingewikkelder dan zo'n automatische stofzuiger, toch wel? Ja, zei... ja, nou, ja, Dat vind ik grappig, want ik heb er net één gekocht. Ja. En ik, als het goed is, is zometeen mijn huis helemaal netjes. Ja. Of één grote zooi. Dat weet ik niet. Spannend. We zullen het merken. Of het fout is of het goed is. Oké, okay, de nieuwe single van de Stereophonics. Zo hier in de zaterdagmorgen. Hij is leuk. Zeurig geluid van de Stereophonics. I wanna get lost with you. Wil je met jou helemaal kwijt Ik Wil je gewoon even uh, jou helemaal wegwezen? nieuw leven hey. beginnen. Nee joh. Oh, samen? Samen? Ja. ja. ja. Oh, ja. ik dacht, ja, je kan het ook interpreteren als... Uh, I wanna lost you. So I wanna, I, wanna, I lost. wanna lose you. So. I wanna I get lost, ja. lost with you. Oh, je hebt ook ja. zo'n tegeltje van Loesje en daarop staat... Zullen we samen verdwalen? Ah, uh, wat oh. ja, leuk. Ja, leuk hoor. Het is half negen en om half negen altijd wat Zandvoortse berichten. Ja, ja. Uh, ja, en die berichten zijn... Nou, je kan je, inmiddels kan je weer een nominatie doen... voor de onderneming van het jaar. Oh. Want er is een ondernemingsgala in november. En daar wordt bekendgemaakt wie dat is. En voor zover, uh, voor het zover is er wordt aan alle Zandvoortsers gevraagd... om bedrijven te nomineren. En dit jaar worden de kanshebbers in de volgende categorie onderverdeeld horeca retail, dienstverlening zorg of toerisme recreatie. Je kan per categorie een bedrijf nomineren... door een e-mail te sturen naar ovhj.zandvoortencorant.nl... dat is dus ondernemer van het jaar, ja, afkorting, ja, dan onthoud je het. Of via de Zandvoort-app en geef de naam en het vestigingsadres op. En niet onbelangrijk waarom je uh, hun nomineert. Lijkt het, me heel belangrijk, ja. Het ja. kan dus tot uiterlijk 12 oktober, ik ga het zo direct gelijk even doen. En daarna zal de organisatie bekendmaken welke drie bedrijven...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 De Amsterdamse, leuk, hè? Uh, ja, leuk. Ik, ik heb wel een favoriet hoor. De Amsterdamse Waterleiding Duining Duinen. Uh, water... Ja, is dat je favoriet? Amsterdamse... Ja, dat is mijn favoriet. <laughs> <laughs> Onder welk kopje valt die? Dienstverlening zeker, hè? <laughs> uh, <laughs> toerisme, denk ik. <laughs> toerisme, ja, precies. De Amsterdamse Waterleiding Duinen vormen in uh, het Najaal decor van een fantastisch schouwspel. Honderden herten gaan op zoek naar een partner. En dan gaan ze brullen. En uh, je kan dus een, een brulroute uh, krijgen. Uh, even kijken, hoe sterk hoe, uh, ja, hoe, hoe gezonder de mannetjes zijn, hoe meer ze gaan brullen. En uh, dat kan je allemaal meemaken. Uh, even kijken hoor, in de maand oktober, op zaterdag zondag en donderdag van half vier. Dan kan je meedoen aan een brulwandeling. En uh, dat duurt anderhalf uur. Je moet op tijd je aanmelden, want uh, twintig... Een brulwandeling? Een brul? Een brul? Bur, burl. Uh, nee, brul. Ze zijn aan zei... uh, nee, het burrelen. Brullen niet... Brul... Wat? Ze burrelen. Ze burrelen. En dat is net alsof je hoor je heel diep in de keel, hoor. Ja, Het is ook zo van, dat oh, zo geil. Zo, dat hoor je de hele tijd. Maar dan is beetje... dat ook? Huh? Nee, diep dat niet. het je een beetje Hè? Nee, gelukkig niet. Dan mag je niet blijven logeren. Oh, maar dit is diep Throat eigenlijk? Ja, echt. Goed, diep... Nou, best is, ja, het is diep... toch een soort brullen, <laughs> lijkt me. Af. Maar goed, je kan je al melden bij www.www.www.sandvoort.nl. En daar zit we. 20 personen in één wandeling. Maar het is heel gaaf. Ik heb het ook nog Ja. gedaan. Ik stel wel voor dat we gewoon teams in gaan zetten. Want we moeten toch wat doen tegen de herten. Dus dan zetten we teams in. En dan gaan we op zo'n zo'n. Hoe Als je dat hoort, dan ga je erop af. En dan op het moment dat ze dan proberen te dekken, dan doe je ze er vanaf. Dat heet coitus Interruptus. Zo heet dat team dan. Oké. Coïte's Goed, Verder ik met denk, ik de ik zandwoordje. Uh, de al een moeilijk voor. <laughs> ja. Ik vind dat een veel moeilijker wordt nog. Andere berichten zijn dus ja, ook. Uh, ja, als je wil leren telebankieren of internet shoppen. Het, het is altijd handig. Maar ja, de, de digitale wereld wordt wel steeds een stukje minder veilig. En uh, je moet er toch een beetje vertrouwd mee zijn. En vooral ouderen hebben daar uh, problemen mee. Daarom uh, organiseert uh, Plusplunt Zandvoort. Uh, uh, Dinsdagochtend, 6 oktober, een, een, een gratis uh, bijeenkomst. En uh, vrijwilligers van senioren web uh, geven dan een korte presentatie over veilig internet. Ik hoop oh, wel dus. dat ze gescreend zijn, die vrijwilligers. Want dat is dé manier om die mensen hun pincode afhandig te maken. Ja? je jezelf op een idee, zeg. Ja, ja. ja. ja. ja. ja maar, uh, gaan jullie erin? Echt fout idee gewoon van nou, jou. Ja, ik dus. kan nog goed internet bankieren. Ik heb een heel prachtig wachtwoord. Maar het wordt wel tijd om hem weer een keertje te wijzigen. Maar ik vind hem zo leuk en dat vind ik gewoon zo jammer. Oké. Okay. 1, 2, 3, 4? Ja, zoiets. Oké. Okay. Nou, uh, ja. tot zover de zandvoortsberichten. Alle printgetallen. Alle. Nou, het dus nu, wordt nu momenteel driftig in het buitenland gezocht naar, jou, uh, naar jouw wachtwoord. Dat is 1, 3, 5, 7, 11 of zo. Ja, oké. Okay. Goed zo de zandvoortsberichten voor dit uur, dames en heren. Ik vond meer dan genoeg, hè. Ik ben helemaal klaar, maar. This magic in the, air. the night sky breaks your face like. Mystery left uncovered Talk to me It's now a never been. Make believe I lost forever been. Come for tea I'll be your neighbor If you want all this and more Put your number in my phone Put your number in my phone I hope to get some time Place me too. Zaterdagmorgen. Oh, het zonnetje komt op. De fijne muziek op de radio. En dat gaat over een telefoon. Klopt? Huh? Huh? Put your number in my oh. phone. Ik vind oh, het erg leuk. Ik al, dat... Kan ik al wakker worden? Oh. Errol Pink heet het. En ze hebben meer van Duitse muziek. Ik ben er wel een fan van. Gewoon echt van die drollige muziek. Dat je... Oh ja, vroeger. In de jaren zeven was alles veel beter. Ja, nou die tijd is daar kan je echt vergeten gewoon. Nou, gelukkig. Ik zag wel uh, goede berichten van Zandvoort. Want vorige week stond er iets in over dat het tussen de 300 en 600 vluchtelingen asielzoekers naar Zandvoort zouden komen, maar geloof een bepaalde soort tekst was niet helemaal geplaatst, waardoor Nick Meijer die had gezegd: 'Nou, ik moet toch zien of we daar plaats voor hebben'. En iedereen dacht dat ze al zouden komen, maar er staan nu wat vraagteken's bij. Dus we is maar afwachten of er wel vluchtelingen naar Zandvoort komen. En als je lang genoeg wacht, dan hoeft het al niet meer. Lijkt wel. Lijkt haast wel. Hoezo is er? Maar ik weet niet of het nou aan het minder is inmiddels. Nou, want ik neem aan, de berichten dat er nu hier en daar bij grenzen... grote ophopingen zijn en toestanden, ja, dat dat wel ontmoedigend werkt. Ze waren afgelopen uh, nacht zijn ze door de tunnel gegaan, geloof ik... bij Engeland met z'n allen, massaal. Oh. Dat uh, liep ook nog uh, goed. Uh, dat hadden ze met elkaar uh, bedacht dat ze dat zouden gaan doen... want straks zijn de hekken helemaal helemaal af... en dan kunnen ze helemaal niks meer doen, geloof ik... om uh, naar Europa te komen. Ja. Dus, ja, nou ja, goed. Nee, nou, nee in april is dat pas. Uh, ik ja. zit al een beetje te kijken of ik nog wat zie van of er inderdaad uh, vermindering is. Maar dit is een bericht van april. Nee, dat is alweer lang geleden. Het is uh, de zaterdagmorgen, dus dit was Pink. Uh, Errol Pink en put your number in my phone. En mm. Ik zit te kijken dat uh, Marcus is naar zijn telefoon aan het kijken. Ja, ik ben nog even leuke berichtjes aan het zoeken. En dan kan je er zo eentje uitpikken uit, uit dat je denkt, hé. Hey. Nou ja, de, de EU is momenteel aan het, uh, zich aan het buigen over het... Uh, ja, of ze het nou illegaal of legaal moeten maken van uh, uh, ja, streaming uit illegale, uh, illegale bronnen. Oftewel het, uh, het downloaden het, uh, of het kijken vanuit de, vanaf een de site van bijvoorbeeld een serie. ja oh, oké. Okay. Bijvoorbeeld een tv-serie waar zo'n bedrijf natuurlijk veel geld voor betaalt. Yeah. En dan heb je altijd websites die dat dan online zetten. Zodat, jij, zodat iedereen het kan kijken zonder dat je ervoor betaalt. Oké, okay. en ze willen dus de mensen die het kijken aanpakken... Nee, ja. ja om zo, dat strafbaar ja, maken. Ja, maar, ja, het is natuurlijk handig om diegene die het op het net zet. om die aan te pakken. Dat maakt ja. me makkelijker. Dan ja. nee, kan je het allemaal voor ja, zijn. Maar, uh, maar ja, goed, ja. het andere kant wel meer geld opleveren. Maar het kost ook wel heel veel tijd. En nou ja, ik denk dat het door. vooral ook een waarschuwende werking heeft. Ja. Op het moment. er zijn heel veel mensen die nu denken. Oh, joh. Het mag dus. Ik, het wordt gedoogd, dus ik ga gewoon. Ja, ik stream of ik, uh, of ik download gewoon uh, mijn films. Ja. Ja, ja goed, en, straks. Ja, als dat verboden wordt, gaan okay. er toch mensen denken... ja, moet ik dat wel doen? Ja, dat is toch een hoop werk om dat allemaal te gaan controleren. Maar goed, als je iedereen een zwarte doos in huis hebt... dan kan je dat ook allemaal één keer per jaar laten uitlezen. Bij een controleur okay. waar je elk jaar naartoe moet... om je hele zwarte doos van je auto, van je, van je, van je, van je fiets... En van je huis uit te laten lezen. Want dan krijg je zo meneer, en heeft u dit jaar zich met je gedragen? We gaan eens even kijken. Ja. Een ja, van, de de internetproviders internet kunnen toch al lang zien wat je allemaal op internet doet. Ja, nee, maar de het een-op-een op op een, he, een een gesprek is toch even belangrijk. hè? Om en mensen toch op het spoor te houden. Maar nee, je hebt het nu over het internetgebruik, maar ook andere het, het, het controleren. Dat was wel een issue deze week. Uh, want dat je inderdaad uh, korting zou krijgen op je verzekering. als jij een stappenteller op jezelf had en uh, andere dingen. Daar gaan we. Hey, want dat, uh, ja. dat houdt er ook verband mee ah, eigenlijk? eigenlijk. Ja, ja en wat. Dat vond ik je... toch ook wel groot nieuws. Dus van: ja, wil je dat? Ja? Wil je dat wel? Je privacy. Ja, natuurlijk. Ja, ja, en van de week heeft de. Uh, hoe heet het? Een, een lease heeft een uh, rechtszaak aangedwongen uh, met de regering. omdat zijn kenteken te vaak werd geregistreerd. En ik moet zeggen, ik vind dat ook wel. er wordt natuurlijk heel veel geflitst. En, ja. Uh, trajectcontroles en zo. En dat wordt allemaal opgeslagen. Ik schrok er serieus een keer van... dat ik een brief kreeg van de, uh, van de, uh, van de overheid. Ja? Van, u rijdt heel vaak over de A12. Uh, wilt u meedoen aan een onderzoek? <laughs> dat ik echt dacht van... hoe We weten weet jullie, dat, jullie dat... dat ik heel <laughs> vaak over de A12 rijd? Als ja. Ja. Ja, nou, het ging ik Ja. Je ook... rijdt daar elke dag door de trajectcontrole. Ja, en als... ze hebben dan gewoon zo'n maar... grote lijst. Ze halen gewoon uh, de meeste uh, uit die meer dan... Uh... 20 keer erop gereden. Hebben. Ja, dus ze stappen over het punt heen dat ze eigenlijk jou in de gaten houden. Ze stappen, stappen gewoon meteen het volgende punt. Zo van, wil je meewerken? Je komt er toch vaak voorbij. Ja, wel, oh, ja. Ik dacht dat ik, uh, dat ik helemaal niet opviel. En dat ga je meedoen? Nee, ik heb niet meegedaan aan het niet? onderzoek, dat is al een tijdje terug. Maar, ja, <coughs> ja, maar ik, ik, vond het, ik vond het toch. Het gaf me een naar gevoel. Ja, omdat je gewoon... ja maar het is toch ook toch wel lekker. Zelfs als die stappenteller, dat uh, Jolande zegt van. Dat, dat ze zeggen, maar dat je stappen tellen draag dat je hele lichaam in de gaten wordt gehaald... dat ik gewoon geen verantwoordelijkheid meer heb over mijn lichaam. Dat is toch heerlijk? Ja, dat ik ja. het los kan laten... dat ik ah, ja, dat pijnprikkels zich. krijg van... oh, dit mag ik niet nemen. Op oh, zich. dit mag ik niet doen. Heerlijk, niet meer nadenken. Van ah, ja, op leven. zich, het feit... Kijk, het, het feit uh, je kiest er dan zelf voor. En op het moment dat je... dat, je, uh, dat, dat polshorloge zeg maar... draagt en... Uh, die houdt je hartslag bij. En, en je gezond, beweegt gezond en zo. Krijg je korting op je uh, zorgverzekering? Ja. Op zich, daar kies je zelf voor. Ik rij elke dag over de 12. Ja, maar dat ik... is het begin, hè? Dat is het begin. Ja. En straks moet je hem gedragen. En uh, zo niet is je verzekering hoog hè? Want ja, dan ga je, daar ga je ja. natuurlijk ja. naartoe, hè? Daar krijg je ja. korting. Dat, dat is krijg echt je. die big brother. Ik vind het echt te erg. Ik vind het echt heel lekker geworden. Je wordt soms wakker omdat je een prik voelt omdat dat horloge bloed afneemt <laughs> dat <laughs> je denkt: shit! Oh god, ik moet weer opstaan. Hier, echt, nee, echt. Jullie zijn paniekzaaiers hoor. Ik vind het echt een heerlijk gevoel dat ik gewoon helemaal <laughs> niet na hoef te denken. Dat ik gewoon elke keer in de juiste richting word geduwd. Ja. Dat ik gewoon... Ik, het wordt eng, het wordt gewoon eng. Nee, ik vind, ik vind, ik vind, ik vind het een heel goed idee gewoon. Oké, okay, zet even een stootje herrie aan in één keer. Dat heb ik aangezet. Goed, maakt het niet. Uh, heb je die plaat versneld afgespeeld? Zo. Ja, zo klinkt het wel. Arcade Firefly heeft today uit. En dit ah. is daar op te vinden. En het heet Here Comes the Nighttime. voor mij hebben we het achter ons gelaten. Daar moet je ook eens een plaatje over maken natuurlijk. Uit het zonnige zandvoort. bij Talk Radio ZFM toebak leeft in de vroege morgen uh, zaterdag ja ja ja Welke nou, elke week moet je het gewoon weer aan hoor soms zitten er best wel goede dingen tussen hoor waar we het over hebben ja, de, ja echt wel hout ja en ja, ik krijg altijd van die berichtjes, dat ik denk, jezus, wat kunnen jullie slapen hoor horen? Gaat het nog ergens over? Nou, soms gaat het eens ergens over. Ja, toch? Ik ja, kom, ja, zeker ja, ik het even. Maar oh, goed, dit was dus, uh, hier komt de Nighttime van Arcade Fire, de nieuwe zing. Want het is allemaal wel best wel de pruim wat er op dat album staat. Het is gewoon lekker apart. Echt een beetje underground. Daar, zit, daar schurkt het tegenaan, noemen we het altijd weer. Goed, ja, nog even kleine leuke ja. berichtjes. Ja, het... nou, ik heb hier een filmpje. Ik ga hem ja. zo even op de Facebookpagina delen. Okay. En uh, het is een, uh, een onweersbui. Maar niet ja. zomaar een onweersbui. Het is een onweersbui die vormt in de uh, wolken die uit een vulkaan komen. Nou, de beelden zijn echt spectaculair. Het spectaculair. Echt... Oké, okay. Dat uh, zien we straks op uh, Facebookpagina dat we op oh, Kijken nu krijgt zo van. Zoveel... Wauw! Is het geen animatie, joh? Nee, dit is gewoon echt. Het lijkt ook nog. Is zit er geen Ufo in? Zo ziet het er ja, bijna uit. Ja, het ziet er als Independence Day. Zo ziet het ja. eruit. Nee, het is echt uh, door de. Uh, door de. de metaaldeeltjes en dergelijke die in de wolk zitten, en ja? de wrijving die dat genereert, die zorgen ervoor dat, uh, dat er zulke heftige bliksem uh, ontstaat. Dus het is geen plastic soep, maar een metaalsoep is het daar, zeggen we, maar, daarboven. Ja, metaal en, en as en oh, die die Gesmolten gesteenten. en weet ik veel wat er de allemaal... De mensheid verklaalt toch de hele wereld ook, hè? Nee. Nou, goed. Oh oh. Oh? Dit zijn allemaal natuurlijke dingen. Oh, oh dat hoort ook gewoon zo. Ja. Nou, leuk om te weten. Nou. Ik kan hem al nog niet delen. Ja, goed, straks meer wetenswaardigheden. Eerst even een muziekje, dames en heren. Ja, wakey wakey. hoe toepasselijk. Wordt al eens wakker. Wordt, het belooft een mooie dag te worden. Het This All die Het hebben een beetje liefde, een beetje naast de liefde. Uh, we zijn natuurlijk begonnen aan het hoogstuk oh, is allemaal even. Volgens mij is het een uitzending, noem ik het tien keer. Om te, uh, iedereen te overtuigen dat we er echt aan moeten gewoon geloven. We moeten voor elkaar gaan zorgen. De zorg wordt hobby en uh, uiteindelijk kunnen we dan uh, daarmee andere landen redden. Dat geld we daarmee in overhouden natuurlijk. Nou, het is, uh, het is vandaag ook de dag dat... Uh, herken je dit trouwens? Ik kijk even naar Jolanda, volgens mij Marcus. Dat is ik herken echt... het wel een ja. beetje. Ja, ik het. Wat denk je dat het is dan? Kinderen voor kinderen? Nee, kinderen voor kinderen... Nee, dat klinkt een stoffig Nee, het klinkt me. een beetje als die ene pianist. Uh... Ja, het is een pianist, ja. als, het, als dit kinderen voor kinderen was. dan is het inmiddels bejaarde voor bejaarde voor mij. Ja, het is nu bejaarde nee, voor kinderen. Maar Thijs van Leermeert, een andere. die was toen dit, helemaal. Je... een ver ver vervelende man. Nee, ik zat even zeggen, het is James Harriet. was de serie natuurlijk. Hij oh nee. zou vandaag jarig zijn geweest. Maar hij is natuurlijk al lang al overleden. Ik heb het over James Harriet. Eigenlijk heet hij James Alfred White. Hij was vandaag jarig. Hij is natuurlijk de man die die boek heeft geschreven. Waarom? In de vorm van James Harriet. waar later weer series over zijn gemaakt. was eigenlijk een dierenarts op Yorkshire. Daar, uh, daar had hij zijn praktijk. En uh, hij ontmoette heel veel boeren. En daar ontmoette hij dus uh, leuke mensen, aparte mensen. Daar schreef hij boeken van, maar daar kon je als goed mee. Daar, daar kon hij goed. En uiteindelijk uh, heeft hij hem dat heel veel geld opgeleverd. Iedereen vond het leuk. Het was een beetje droog. En uiteindelijk een serie ervan gemaakt. Jij hebt het graag nooit, nooit gezien, Marcus. Ja, ik vond wel leuk. Ik vond het, wel nee. leuk, ik, ik, het ik wel. zo hartstikke mooi. Het was een leuke omgeving. En die botte boeren af en toe, dat is, dat is toch maar, graag. Hij heette eigenlijk James Wright? Ja. Uh, James Alfred Wright. Maar ja? hij noemt zichzelf James Harriet. Ik had dan toch echt voor mijn uh, originele naam gaan. Ge... Ja, het klinkt wat stoerder. Ja. Maar goed, hij deed dat die meneer. Dus uh, leuk om even bij stil te staan. Want ik heb dat vroeger heel veel gekeken eigenlijk. Ja. Dus dat gebeurde in. Uh, wanneer was Jacob weer geboren? Volledig te zijn natuurlijk ook. heb ik het briefje weggelegd. Oh, hier. In 1916 was hij geboren. Goed, andere kleine berichtjes. Ja, het, is, uh, het schijnt dus nu dat uh, in uh, Friesland. Uh, daar hebben ze hun dus eigen taal. En ja. Google kent inmiddels al een half miljoen Friese woorden. <kutselt> en er is een Friese tegeltjeswijsheid. dat als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. En dat gaat zo van... Als net kin staat het moord, dan moord maar staat kin. Ja. Dat is nou ja, wel grappig. Ik word en... er al zo opstandig van als mensen over Fries praten. Ik weet niet of het is, zo. ik zo'n professie tegen. Oh, nee. er maar er maar oh, ik heb Friese de vrienden, dat is wel leuk. Er, er zijn scholen daar die gewoon niet in het Nederlands lesgeven je geeft een Nederlandse les, ja. dat wel. Ja. Maar de rest van de les, alles in het Fries. Dat is toch nou. irritant. Ja, ja. ja, ja. maar ja, ik heb Friesen die wonen hier in Haarlem en die praten gewoon Nederlands hoor. En met elkaar praten Fries. En, uh, ja, en dan schuilen ze een beetje achter, uit in het Fries en zo. Een beetje zo achter, zo. Mijn, achter mijn rug om een <coughs> beetje in het Fries te praten. Ja, ja, ja. Ik, ik bedoel, we leven in één groot <coughs> land toch? Europa. We moeten met ja. z'n allen toch elkaar kunnen verstaan. En dan heb je ja. van die mensen die gaan dan lekker dwars Fries zitten ja. praten. En, nu, uh, en mensen. Communicatie, communicatie ja. is heel belangrijk. Zit er zitten meer een storing mag, mag op mij. Mag ik mijn bericht het, nog afmaken? Ja, ik vind het irritant dat de mensen ook Frans praten en Italiaans. Gewoon over oh, Nederland. ja, Nederlands. Ja, ja oké, okay. je slaat door. Maar ja, de <laughs> vertaalwebsite van Google kan dus inmiddels al meer dan een half miljoen Friese woorden en zinnen vertalen. Ja? En uh, vorige, vorige week zijn ze dus begonnen. En de Friese vertalingen gaan na dit weekend de controlefase in. En wanneer de Friese taal wordt uitgerold naar de vertaalapp van Google, uh, ja, dan, uh, dan is het feest in Friesland natuurlijk, hè? Ja. Nou, ik denk het niet. Het leuk. Ik denk niet dat het feest wordt. Want dan, kunnen we opeens, want dan werkt hij ook andersom. Dus dan kunnen alle Nederlanders opeens ook al die Friesjes uit. Oh ja, dan en dan zien we opeens wat voor rommel daar is. Nou. Ja. Ja. Dat ik ik hoor hier toch wel een ernstig vooroordeel. Ja sorry, ik heb het alleen met Fries. Ik weet niet wat dat is. Dat zal echt wel, ik heb, heb vroeger wel met een Friese man gesproken. Of uh, gepraat. En uh, gewerkt. Eén? stuk, ja, stuks maar. Dat was een heel eigenwijs mannetje. Oh ja, maar okay. toch, ik, heb dat, ik denk, ik vind, ja, praat ik vind, gewoon, stel je niet zo aan. We moeten elkaar kunnen begrijpen en dan ga jij Fries te praten. Doe ze normaal, man. <laughs> ik vind Vlaams dan wel weer leuk. Ja, ja, maar ja dat, ja, dat kan, kan je toch weer makkelijker volgen dan Fries? Ja, het ja, is veel ja, makkelijker. Dus, dus gewoon alle mensen, dat is de conclusie. De mensen die geen talenknobbel hebben, die houden niet van Fries. Gewoon omdat ze ze niet verstaan. Ja, dat zal ja. Wat zijn, de boer nou, niet dat. kent, dat lust hij niet. He? Dat zal het ook zijn. Oh, okay. Hoe zeg je dat in het Fries? Ja. Geen, idee. Geen, idee. geen idee. Goed. Ik moet de app even zoeken. Laatste plaatje voor 9 uur. En dan straks de overzicht wat er allemaal gebeurt op deze datum: 3 oktober door de jaren 1 natuurlijk. Bio! Hoe heet die? Bio! Nou, die heeft een plaatje gemaakt: het Sister of Pearl.